Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de trap bij het strand van Den Helder die gisteravond bezweek... stonden tientallen mensen, zegt de politie. Het ongeluk gebeurde bij een strandtent. De mensen stonden klaar voor een familiefoto toen de trap treden het begraven. De leuningen bleven staan. Vijf mensen raakten gewond, van wie één ernstig.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 In Beverwijk ligt het aantal gevallen van longkanker 25% boven het landelijk gemiddelde. In conceptrapporten werd staalbedrijf Tata genoemd als belangrijke oorzaak. Volgens de GGD-directeur werd de naam Tata geschrapt om textuele redenen. Omwonenden denken dat de GGD het staalbedrijf buiten schot houdt, schrijft de krant. Bijna alle coronapatiënten die de laatste weken in het ziekenhuis werden opgenomen, waren niet of niet volledig gevaccineerd. Dat concludeerde het AD uit een rondgang langs ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Tilburg. Er waren vrijwel geen covid-patiënten die al twee keer waren ingeënt. En als dat al gebeurde, waren het vaak mensen die net hun tweede prik hadden gekregen, waardoor ze nog niet volledig beschermd waren. In het zuidoosten van Japan worden zeker twintig mensen vermist na een verwoestende modderstroom. Op beeld is te zien dat hij een spoor van vernieling trok in de stad Atami, ten zuiden van Tokio. Tientallen huizen werden bedolven of verwoest. De modderstroom werd veroorzaakt door hevige regenval... en de Japanse autoriteiten verwachten dat het aantal vermisten oploopt.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 Is zin in ZFM. GFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Her name was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 are you that she lost the to tony ...zijn we weer terug in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En uh, met wat een muziek zeg. Copacabana hoorde je op deze zender. En we gaan het tweede uur in van uh, Goedemorgen Zandvoort... ...waarbij we straks praten met een nieuwe lijsttrekker van D66... ...en tevens huidig wethouder Raymond van Haafden. Uh, we spreken toch met de beach clean-up tour van Daan Strang... ...maar eerst uh, Gert interview met uh, Erik Bijers. Ik geef het woord aan jou. Dankjewel Jelme... Uh... Erik, ben je aan de leen? Jazeker, Hart, Hartstikke goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, het circuit is uh, weer begonnen met activiteiten, volop. Maar het uh, afgelopen half jaar is het woord circuit eigenlijk uh, iedere dag wel gebruikt. Maar jij gaat niet over de Grand Prix, hè? Nou ja, daar heb ik uiteraard ook wel mee te maken. Uh, ja. Met in ieder geval met de organisatie van de race. Uh, maar inderdaad, de, de, de formele organisator van, van de Duskrap is natuurlijk ook de DGP Race. Ja. En, uh, en, uh, en daar volg ik wel een onderdeel van. Ja, maar we kunnen er nog niks over zeggen. Want half augustus is, is er een rechtszaak. Aangespannen door diverse ja. natuurbewegingen. En we weten niet hoe het gaat aflopen. Ja, maar wij hebben er, laat ik zo zeggen, inderdaad, er zijn rechtszaken geweest... maar wij hebben er wel vertrouwen in dat, uh, dat de race gewoon 5 september gewoon doorgaat. En alle voorbereidingen zijn, want dat betreft ook gestart. Ja, ja, heb ik begrepen. Of vergunningen zijn verstrekt. En volgende week horen wij welke activiteiten er allemaal gaan plaatsvinden... in Zandvoort en omstreken. Maar we hebben jou gevraagd om uh, iets te vertellen... over de opgestarte activiteiten van het circuit. Want jullie zijn weer volop aanwezig, geloof ik, hè? Jazeker, nou eigenlijk zijn we dat al, uh, zijn we de hele winter wel in operatie geweest hoor. Uh... Uh, er mocht gelukkig uh, in, in tijdens deze lockdown wel individueel gesport worden in ieder geval getraind. Uh, dus mensen mochten met hun auto naar, uh, naar Zandvoort komen om uh, rondjes te gaan trainen. Uh, vanaf begin april zijn daar ook de wedstrijden bijgekomen. Dat mochten er ook nog. Uh, uh, toen zonder publiek allemaal. Uh, dus het publiek moest er nog buiten blijven. En inmiddels uh, zijn we natuurlijk ook nu op het punt gekomen dat er weer evenementen georganiseerd mogen worden... waarbij het publiek ook weer in bepaalde mate aanwezig mag zijn. Uh, dan wel uh, met... Uh, ...met testen voor toegang of op anderhalf meter afstand van elkaar. Ja, welke, en, uh, regels ja, is, welke regels hanteren jullie dan? Uh, dat, uh, nou, zoals volgende week bij de adac gt is dat testen voor toegang. Dus iedereen die, die, naar, uh, die een kaartje wil kopen en op de tribune wil gaan zitten... ...die zal uh, zich ook moeten laten testen. of we dan wel een, uh, een, uh, ja, een uh, vaccinatiebewijs via de app uh, kunnen laten zien. Hm. Dat geeft nogal wat bij de toegangscontrole, denk ik. Ja, maar dat, uh, dat is natuurlijk bij heel veel locaties op dit moment zo. Ja. Als je naar een, uh, naar een feest wil uh, op het strand of uh, naar een discotheek of naar de bioscoop... Uh, ja, ...dan zul je dat ook moeten doen. Ja, ja dat moet gewenning worden. Hè? Ja. Maar goed, wat gaan we in de maand juli allemaal beleven op het circuit? Nou, we hebben volgende week de ARA GT Masters. Uh, weer een uh, groot internationaal uh, spektakel met... Uh, Verschillende klassen uit Duitsland. Zo... Help, help me even, want ik ben niet zo goed thuis in de autosport als jij natuurlijk. Wat is, waar staat ADAC voor? Nou, dat is de Allgemeine Deutsche Automobielclub. Okay. Dat is eigenlijk de AWB van Duitsland. Ja? Die hebben ook een, een sportafdeling en die organiseren eigenlijk de. De, ja, de, de, de, de nationale kampioenschappen van Duitsland. En, uh, en door natuurlijk de aanwezigheid of de, de oorsprong van een uh, groot aantal sportieve autofabrikanten. zoals BMW, Porsche, Audi, Mercedes. Uh, ja, is daar ook een behoorlijke uh, professionele inzet van die fabrieksteams aanwezig. En uh, hebben een. Prachtig veld met, met GT3-auto's aan de start met internationale coureurs. Maar niet alleen dat, ook de Porsche Carrera Cup Duitsland, de Porsche Carrera Cup Benelux. Dus ook nog een Duits GT4-kampioenschap. Uh, uh, Formule 4 voor uh, eigenlijk de jongelingen die uh, uh, allemaal uh, ja, dromen van een, uh, een carrière richting de Formule 1 die daarin uh, actief zijn. Kortom, het is uh, behoorlijk volop. Zijn die merken allemaal met elkaar in competitie? Of hebben ze per merk een competitie? Uh, nee, nee, nee. nee. Het zijn, uh, in totaal zijn het uh, zes verschillende raceklassers die hier rijden. Uh, dus het zijn verschillende competities. Dus de Porsche en de Mercedes hebben hun eigen wedstrijd? Nee, nee, nee. In het GT-kampioenschap rijden de merken allemaal tegen elkaar. Dus ja. daar is ook een onderlinge strijd. Uh, maar bijvoorbeeld de Porsche Carrera Cup. Uh, zoals het al zegt, dat doen alleen maar Porsches van uh, het uh, type 911 Carrera aanheen. En welke mensen zijn er uit die klasse later groot geworden? Weet jij dat? Uh, nou, dan moet je echt naar de Formule 4 kijken, ja. want Formule 4 is eigenlijk de onderste tree op de ladder van de Formulewagenracerij. Uh, om uiteindelijk in de Formule 1 te komen, uh, maken jonge uh, coureurs maken uit de doorstroom van de karting en naar Formule 4, Formule 3, Formule 2 en dan naar Formule 1. En Formule 4 is eigenlijk de laatste categorie op het circuit. Hè? Want karten doe je niet hier bij ons. Op het circuit maar nee. je ook uh, speciale kartalen. Uh, eh, mensen die in de Formule 4 hier een paar jaar geleden gereden hebben, uh, is bijvoorbeeld uh, Mick Schumacher, schiet me nu even er binnen, die was hier uh, een jaar of drie geleden, reed hier nog met zijn Formule 4 en zit nu in de Formule 1. En zo zijn er uh, veel andere coureurs die dat ook allemaal doorlopen hebben. Het is een soort uh, opleidingscentrum voor de Formule 1, ja, dat soort racers. Ja, klopt. Ja, klopt. Want, zo zijn andere bekende, zo Max Verstappen ook begonnen? Je... Ja, alleen die heeft, die heeft een paar klassen overgeslagen. Die, <laughs> die vanuit de karting rechtstreeks naar de Formule 3 gegaan. Ja? En toen binnen een jaar zat hij ook in de Formule 1. Ja. Uh, maar dat is wel heel erg uitzonderlijk geweest. Dan heb je erg talent, hè? Erg ja, veel talent. Ja ja, ja, ja. En heb je nog de zoon van Jan Lammers die hele grote stappen maakt. Ja, maar die, is er, die zit er wel in de kart en die is ook nog te jong om uh, op het circuit te mogen rijden. Ah, okay. Ik dat die nu 13 of 14 is en uh, om de ja. Formule te gaan rijden, uh, moet, je, moet je 15 zijn. Maar die moeten we wel in de gaten houden. Zeker, zeker, ja. zeker. Hoeveel bezoekers trekt zo'n ADAC-evenement nu, denk je? Ja, normaal gesproken zijn dat zo'n zo 6.000, 7.000 mensen per, per evenement. Dat gaan we nu niet halen, omdat er lange tijd onzekerheid is geweest of er überhaupt mensen zouden mogen komen. Uh, maar we denken zo'n beetje rond uh, 2.000, 2.500 mensen per dag te mogen verwelkomen. En dat zijn meestal Duitsers? Daar, daar is het een groot gedeelte van komt uit Duitsland. Maar ook Nederlandse autosportfans weten dit evenement te waarderen en komen, komen ook naar, naar Zandvoort toe. Oké, okay, en wanneer is die ADAC? Dat is op uh, 9, 10 en 11 juli. juli volgende, okay. volgende week. Volgende week. Oké, okay, maar er was nog meer te doen op het circuit de komende weken. Zeker, dagen. ja. Een week later hebben we de, de Santos Race Classics. Uh, een nieuwe naam eigenlijk hier op het circuit. Uh, en eigenlijk stond dit, uh, dit evenement tot, nou, tot een week of drie geleden gepland als de historic rampie. Die kennen we natuurlijk wel allemaal. Ja. Uh, naamwijzingen hebben we doorgevoerd omdat er ja, door alle reisbeperkingen die er vanuit Engeland werden ingesteld... De quarantaine, de strikte quarantaineregels, uh, hebben heel veel series die uit Engeland komen, onder andere met de historische Formule 1 autos die moesten gewoon hun deelname afzeggen. Uh, die konden niet komen. Uh, okay. Gelukkig uh, konden we wel hele mooie alternatieve invulling vinden uit uh, met name Duitsland. Met uh, groep C-auto's, autos, -auto's uh, oude DTM-wagens, uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, die konden het invullen, alleen er zaten geen Formule 1-auto's bij. En omdat die Historic Grand Prix toch echt wel gelieerd ja. is aan de historische Formule 1, ja. hebben we toen besloten: ja, dan is het eigenlijk niet goed als we die naam voor dit jaar voeren. En uh, toen is de naam uh, Santa's Race Classics op de kalender gekomen. Dus dat is eigenlijk een vervanging van de historische krabri... Uh, met uh, ja, prachtige uh, historische auto's die hier allemaal dat weekend... dan, uh, kijk 16, 17 en 18 uh, juli rijden. En dat hier. is de race die altijd georganiseerd werd of wordt door de Hark? Ja, klopt. Historische Autorenclub. Die zijn er ook nog steeds, uh, steeds bij betrokken. Die regelen voor ons, de inschrijvingen en alle technische keuringen. En uh, ja, dat evenement gaat gewoon zijn doorgaan vinden. En krijgen we ook weer een, een grande parade in het dorp? Helaas dat nog niet dit jaar. Uh, en dat heeft te maken omdat... Uh, ja, daar zou je dan ook, eh, omdat het een evenement is, daar ook testen voor toegang moeten doen. Maar dat is natuurlijk op een... straatlocatie. Ja. Is, is dat onmogelijk. Dus uh, helaas, die moeten we nog even openslaan, Maar uh, volgend jaar, uh, wat ons zegt, staat die zeker weer op, uh, op de kalender. Ja, ik zelf vind het altijd een hoogtepunt van het race seizoen. Ja, die ja, mooie oude auto's kijken. En ik vind het zelf ook hartstikke leuk. Ja, maar, maar ja, het zit er nog even niet in. Er, zit er zijn voldoende mooie auto's om toch naar het circuit te gaan op dat moment. Zeker weten. Ja hoor, ik kan iedereen die van historisch oudsport uh, houdt aanraden om dat weekend naar, naar Zandvoort te Ja. We, we hadden nou net dit jaar een uitnodiging gekregen voor de Hark. Maar dat gaat dus anders worden nu. <laughs> maar goed, okay, ja, dat was, uh, de, er komen veel dingen nog. Ja, maar goed, er komt volgend jaar weer een jaar en dan uh, wordt het allemaal weer beter. Dat was de Grand Prix uh, Historisch. Wat staat er nog meer op het programma? Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk dan zijn er de weken die dan volgen, uh, zijn, uh, zijn er nog wat, wat kleinschaliger evenementen. Uh, we hebben nog uh, de, de, de, de Alfa Romeo Club die een Spectacolo Sportivo organiseert. Dus dan komen allemaal mensen met Alfa's vanuit heel Nederland, maar ook uit de landen om ons heen naar, naar Zandvoort. Dat is het weekend van uh, 31 juli en 1 augustus. En eigenlijk, uh, nou ja, vanaf 2 augustus uh, gaat het circuit dicht. Uh, voor wat betreft de uh, activiteiten ja. op de baan met auto's en motoren... We zijn volledig bezig met de opbouw van de, van de Grand Prix, uh, die natuurlijk het eerste weekend van september gaat, gaat plaatsvinden. Je slacht, bent een maand de, bezig met de voorbereidingen? Ja, we zijn een maand bezig met de opbouw van, van het evenement. Uh, er moeten natuurlijk heel veel tribunes gebouwd worden, er moeten ah, ja. veel uh, tenten gebouwd worden, de baan moet natuurlijk helemaal op orde gebracht worden, uh, die wordt natuurlijk nu heel erg intensief gebruikt, dus we moeten zorgen dat de bermen allemaal netjes zijn, de grindbakken uh, netjes aangehakt, de kerfstals moeten geschilderd worden, vangrails moeten gerepareerd worden. Kortom, Heel veel werk ook om, uh, om ja, om zelf natuurlijk gewoon Pico Bello eruit te laten ja. zien uh, op uh, 3, 4 5 september. Nou, heb ik begrepen dat die rechtszaak dient ergens halverwege augustus. Nou, zou het kunnen zijn dat de rechter zegt het mag doorgaan maar met de helft van het aantal bezoekers. Uh, hoe kun je daarop vooruit lopen? Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Dat, uh, ik denk dat, dat, ook dat ligt onder de rechter. Ja. Maar dit is nog wel een klein bommetje wat zou kunnen ontploffen. Nou, daar doe ik graag vaak over. Nou, ah, oké. Okay. Nou ja, ik kan het proberen, toch? <laughs> maar goed, dit waren de activiteiten voor juli. en augustus hoeven we dus niet bij je terug te komen? Nee, inderdaad. Nou ja, misschien een keer tussentijds... om te kijken hoe het gaat met de opbouw. Ja, zeker. Doen we. Want we zijn wel heel benieuwd hoe de Grand Prix zich gaat verlopen... dan tegen die tijd. En ik ga er echt vanuit dat het gewoon doorgaat. En wat mij betreft met het volledige aantal bezoekers... met alles erop en eraan... Dat geeft lekker reuring in het dorp, dus uh, ik krijg ja, er naar dat, uit. Dat, daar gaan wij ook van uit. Ja. Dus, uh, Hartstikke goed. Maar eerst de ADAC en de historische Grand Prix in aangepaste vorm. Zeker weten. Oké. Okay. Erik, bedankt. Succes okay, met alles. Oké, Oké, okay, okay. Ja, dat was uh, Erik Weijers van Het Circuit. En we gaan op volle toeren door naar het volgende onderwerp, maar eerst natuurlijk muziek. Hier is Circle in the Zend van Belinda Carlisle en een bijzonder partymix, dus uh, hou je riemen vast... Ha, <laughs> Hey, dat was uh, Belinda Carolis met uh, Circle in the Sand. En we gaan ja, geen cirkels trekken in het zand, maar we gaan wel opruimen langs de kust. Uh, Daan Strang, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, dat uh, is natuurlijk toch weer leuk uh, om je even in de uitzending te hebben. Uh, klein jaartje terug spraken we elkaar ook over je actie toen in de zomer. Uh, ja, ja. Sindsdien ben je eigenlijk een, ja, een soort onverminderde doorstad gemaakt met je beach clean-up... Uh, Eigenlijk het Bedankt. hele jaar door. Kan je daar misschien een korte terugblik op geven. Wat je de afgelopen maanden allemaal gedaan hebt. Ja, zeker. Heel graag zelfs. Ja, nee, vorig jaar, in de coronajaren, ging helemaal niks door. Hè. Dus daar was de aanleiding voor mij om te zeggen, ik ga de hele Nederlandse kust afwandelen. Dus vorig jaar deed ik dat in augustus in 23 dagen. En uh, in dit jaar um, ja, ben ik eigenlijk al heel erg aan de slag gegaan met, met clean-ups met bijvoorbeeld individuele bedrijven. Alleen merkte ik uh, dat het toch weer begon te kriebelen om die kust af te gaan lopen. Alleen 23 dagen vond ik misschien een beetje veel. Je kan dat niet elk jaar in zomaar vrijmaken. Ik doe dat heel vrijwillig. Uh, dus ik heb gezegd, uh, nou, ik ga vragen aan uh, mensen om te helpen. En toen kwam Steef. Steef heeft in 2019 uh, al een keer de kust helemaal afgelopen. Toen zeiden we, hey, weet je wat? We gaan het samen doen. Ja. Lopen we naar elkaar toe in de helft van de tijd. Uh, dat gaan we vanaf 22 juli doen tot 1 augustus. Dus in 11 dagen lopen we samen de hele Nederlandse kust om uh, op te ruimen... En in mei uh, hebben we daar alvast zes warm-up-etappes uh, voor gedaan. Uh, we hebben drie weekenden gekozen... waarin we zes etappes langs de hele kust... Uh, nou de druk bezochte etappes eigenlijk... en de etappes waar we het meeste afval vonden... hebben schoongemaakt. En uh, nou, er kwamen al meer dan 200 mensen helpen... en wat media... en we hebben heel veel afval opgeruimd... meer dan 1000 kilo. Ja. Dus uh, dat is wat we tot dusver al hebben gedaan. En uh, nou, we zien enorm uit naar, uh, naar 22 juli tot 1 augustus, want uh, dat belooft een mooi tocht te gaan worden. Ja, en, en dat doe je natuurlijk vanuit de organisatie Vlogzak. Dat is eigenlijk een soort ja, combinatie van uh, de, de bewegen en opruimen, als ik het goed begrijp, toch? Ja, nou ja, het is uh, bijna helemaal. Vlogzak. dat verwijst naar plogging. En plogging, dat is inderdaad uh, ja, joggen en zwerven voor opruimen... Uh, maar dat uh, trek ik iets breder. Het bewegen en zwerven voor opruimen. En uh, ik organiseer al jaren beach cleanups vanuit Target Earth Foundation. En op een gegeven moment was ik gewoon op het strand aan het lopen. En dacht ik van ik kon in een zak waar dat makkelijk in kwam. En dat is uiteindelijk de plogzak geworden. Dat is nu ook mijn bedrijfje. Dus met Target Earth Foundation en plogzak. En met, natuurlijk met Steef. Uh, wat het bedrijfje is van Steef hebben we nu uh, dit jaar de beach Team NL The Wave opgezet. En ja. die gaat straks van start. Ja, ja je, je vertelde net al een beetje over de groei... die je als uh, organisatie het afgelopen jaar hebt uh, doorgemaakt. Uh, je doet natuurlijk niet alleen. Altijd met een uh, flinke portie vrijwilligers. Uh, zie je ook dat daar de interesse nog steeds hoog voor is? Ja, zeker. zeker. Uh, vorig jaar deden er in totaal over 23 etappes zo'n 500 mensen mee. Nou, Nu in zes etappes uh, in mei al uh, meer dan 200 mensen. Uh, ik moet wel zeggen, ik monitor een beetje de aanmeldingen die er nu zijn van, uh, van 22 juli tot 1 augustus. Dat loopt nog geen storm, maar het is nog drie weken te gaan. Het is natuurlijk een apart jaar, hè? corona ja. alles mag weer. Heel veel mensen zullen bezig zijn met vakanties of op vakantie zijn. Maar het maakt ons niet zo heel erg vooruit of er nou duizenden mensen op komen of drie... Ja. We proberen een golf van bewustwording in te zetten. En uh, iedereen die op het strand ligt... die ons bezig ziet met opruimen... iedereen die ons komt helpen... dat is alleen maar hartstikke gaaf. En ondertussen zijn er ontzettend veel partners en sponsors... die, uh, die al hebben gezien wat we van plan zijn... die ons, uh, ons project ondersteunen. Dus wij zijn al hartstikke blij met alles wat er gebeurt. En, uh, het is ja. een happy project, roepen we de hele tijd. En, uh, en dat mag het ook blijven. Ja, we komen zo nog even terug op... Uh, hoe jullie die vrijwilligers dan uh, proberen aan te trekken. Maar... Uh, Jullie hebben de afgelopen maanden natuurlijk van alles gezien, uh, de, je langs de Nederlandse kust. Ja. Uh, de, de, zag je ook een verschil met het afval in de winter? Want in de zomer heb je natuurlijk ja, volop toerisme. Wat kwam je in de winter tegen? Ook meer uh, zeeafval? Ja, ja zeker. Daar, daar sla je meteen de spijker op je kop. Uh, ik zelf loop eigenlijk het hele jaar door langs de kust en uh, door het uh, natuurgebied waar ik woon in school. En uh, daardoor weet ik vrij goed uh, wat er zoal komt te aandrijven in verschillende seizoenen. Allereerst lijkt het voor mij wel alsof in de herfst en de winter meer komt aandrijven. Uh, dat zal iets met de stromingen te maken hebben en de hoogte van de getijden. Ook zie je dat in de herfst en de winter er meer stormen zijn. Ja. En wat je dan inderdaad vindt, is gewoon veel meer oceaanplastic, noem ik het eigenlijk. Uh, soms vind je hele grote jerrycans en pallets die waarschijnlijk van containerschepen zijn gevallen. Je vindt eigenlijk het hele jaar door heel veel vispluis, dat is de verzamelnaam voor kleine blauwe en oranje touwtjes, plastic ja. touwtjes die uh, van visnetten afkomen. Um, en uh, in de zomer, als je in het hoogseizoen loopt, dan vind je bijvoorbeeld weer heel veel ijspapiertjes en uh, ja. colablikjes en bierblikjes. Uh, dus daar zit ontzettend veel verschil in. Um, ja. kijk, het, het doel van deze actie, je ziet de meeste beachcunit tours, die van ons, uh, de Beachcunit en ook de beachcunit tour van onze collega's, Stichting de Noordzee en Moscalis. die zitten vaak in de zomer. En dat is natuurlijk mm -hmm. een goede periode om veel zichtbaarheid te krijgen. Wij roepen ook echt, jongens, dit project proberen we wat meer te verspreiden over de hele zomer. Uh, om vervolgens straks in de winter en in de herfst ook die bewustwording weer aan te janken. Want ja. het is eigenlijk elke dag uh, heel erg Ja, ja de, je, je maakt wel even dat onderscheid uh, oh, oh, tussen dat afval in, uh, op het strand en uh, in de zee. Wat is volgens jou uh, zeg maar, heeft meer impact op het milieu? Uh, afval op het strand of in, het, in de zee? Ja. Nou, ik, ik denk dat afval in de zee een heel, een hele grote negatieve impact heeft op alle levende dieren die erin zitten, maar ook op ons. En water heeft uh, het kenmerk om, uh, om materialen af te breken. Nou, ja. Dan weten we dat de plastic ook afgebroken wordt, maar nooit tot in, uh, tot in, een, in een molecuul wat weer terug uh, opgenomen wordt in de natuur, maar in microplastic. Ja. Nou, microplastic zit eigenlijk overal in. Het blijkt op de Noordpool, de Zuidpool gevonden te worden. Het zit in ons drinkwater. Het zit ook in, in ons voedsel eten. toch? Ja. In, in, in voedsel, uh, in, in plantjes zoals plankton uh, uh, en uh, in vissen blijkt microplastic ook al gevonden te worden. Dan heb je ook nog nanoplastic. Dat is nog kleiner. Nou goed, uh, ik, het is nog niet helemaal vastgesteld, maar in mijn visie is plastic consumeren niet goed voor je gezondheid. Ja. En uh, daarom is het niet alleen belangrijk voor de natuur en voor al die dieren dat we doen, maar ook voor ons. Ook ja. de runs. Uh, niet alleen in de zee. Hè? Als je in steden kijkt, in kanalen, in rivieren, hoeveel plastic daar drijft. En er, er zijn er eentjes tussen. En meeuwen die eten daar. Uh, Ja, nee, het is, uh, het is in het water heel erg, maar ook aan land als ik een mail op de boulevard in zo'n woord ja. een plastic vorkje naar binnen zie werken dan word ik wel heel erg verdrietig. wij ja. zijn verantwoordelijk voor dat vorkje. Ja, nog even door te gaan op die persoonlijke inspiratie van jou. welke boodschap probeer je met jouw werk over te brengen? Nou, de boodschap die wij met name over willen brengen is dat elk uh, miniverschil telt. alle kleine beetjes helpen. en uh, opruimen alleen is niet voldoende. dat is de tweede missie die wij proberen, waar we mensen proberen bewust van te maken. Um, als je gaat opruimen, dan kan je op een gegeven moment het niet meer ontzien het afval. Nou ja, mijn persoonlijke ervaring, die van Steven ook, is dat op een gegeven moment ga je daarmee aan de slag. En dan sta je in de supermarkt en dan zie je eigenlijk de producten die je net van de grond hebt geraakt. Nou, De kans ja. is heel groot dat je vervolgens ook in je consumptiepatroon andere wensen gaat, uh, gaat uh, etaleren. Of dat je aan producenten bijvoorbeeld een brief gaat schrijven van... hé, hey, waarom hebben jullie eigenlijk zoveel plastic verpakkingen? Nou, dan ben je al wat activistischer. Uh, en uh, wij hopen dus heel erg dat naast opruimen mensen ook bewust gaan worden van anders consumeren en anders produceren. Ja. En uh, als we dat globaal met z'n allen doen, dan uh, tellen al die kleine mini verschillen, zoals wij dat dan noemen, elkaar op tot één uh, groot mega verschil. Ja. Uh, daarom, uh, nou, ons, ons bericht aan iedereen is, jongens, doe mee en uh, zet die knop om. Want het is echt geen grote knop die we met allen op zetten. Oké, okay, ja, om, om nog even terug te komen op de actie van uh, 22 juli tot en met 1 augustus. Daar zoeken jullie dus nog actief mensen voor. Uh, het is natuurlijk... We gaan nu net een beetje uit de coronatijd. Vorig jaar hadden mensen misschien uh, wat, wat meer vrije tijd. Uh, wat verwacht je of uh, wat, wat zou je willen zeggen tegen mensen die wellicht geïnteresseerd zijn? Nou, wat ik zou willen zeggen is allee, om ons een beetje te verkopen... Steven uh, loopt dus elke etappes vanuit Kapsland naar Scheveningen... en ik loop uh, elke etappes vanuit Den Helder naar Scheveningen. Elke dag uh, finishen we ergens en dan starten we weer naar de volgende plek. Uh, Stefan, ik zijn allebei best wel positieve, vrolijke mensen. En uh, ondanks dat plasticproblematiek en appelproblematiek misschien een heel donker onderwerp is, proberen wij het juist heel licht te maken door met elkaar een gezellige sportieve dag te hebben op het strand. Maar ook te genieten van de mooie dingen van de natuur. Hè? We vinden niet alleen plastic, we vinden ook hele mooie uitzichten. Uh, dus uh, als mensen uh, naast het strand liggen en vakantie vieren en in de kroeg hangen en de bios en de festival pakken. Het leuk vinden om een dag even, uh, nou, doen het mindvol, noem het in connectie met natuur. Noem het gezellig sociaal met ons mee te lopen. Meld je dan even aan op uh, www.plogzak.com slash events. Dat is P-L-O-G-S-A-C-K.com slash events. Het is helemaal gratis. We uh, dienen een goed doel. En uh, voor de mensen die ons niet kunnen helpen, we zijn ook nog eens geld in voor het Wereld Natuur die dat weer investeren in, in projecten voor een plasticvrije zee. Dus ja, uh, we willen onszelf natuurlijk een beetje verkopen. We zien eigenlijk geen negatieve punten om niet mee te doen. Dus kijk okay. je aan en uh, loop gezellig een mee. Nou, dan, is, uh, dan, dan ligt, uh, ligt de bal bij uh, de mensen. Ik uh, wens in ieder geval al heel veel succes voor de komende zomer. En ja, de hittegolven zitten denk ik ook weer aan te komen. Dus uh, oh. ook succes daarmee. Ja, bedankt. Vorig jaar startte okay. ik met een hittegolf van een week. kreeg ik ook nog een storm. Uh, ja. Dus, nou ja, laat maar komen. We zijn het gewend. Oké. Okay. Ja, jullie, uh, jullie hebben de conditie volgens mij aardig goed uh, op orde als je het hele jaar uh, rondloopt. Ik wens je nogmaals veel succes en uh, een fijn weekend voor nu. Hartstikke bedankt, Jammer. Fijne dag. Jo. Um, wij gaan zometeen nog even praten met de nieuwe lijsttrekker van D66. Dat is Raymond van de Haaf, de donderdag verkozen. Uh, we gaan natuurlijk nog even als een intermezzo naar muziek. Met de press en met Cantara Pepe. Klopt dat? Jazeker, goedemiddag. goedemiddag. Zeg je? Het is de ochtend. Ja, ja, we, we zijn weer op een oud schema aangeland. Dus we doen het weer van 10 tot 12. Laat ik om te beginnen, laat ik u feliciteren met deze geweldige carrièregang... van onbekend ja. politicus naar wethouder en dan nu lijsttrekker voor D66. Dat is toch wel een behoorlijke sprong. Ja, ja, voor mij persoonlijk niet, hoor. Maar ik kan het best voorstellen dat het voor de inwoners van Zandvoort heel bijzonder ja. is. Van jeetje, hij is net een jaar binnen. Dat, dat was een donderdag, als ik precies een jaar wethouder in Zandvoort en dan nu al meteen lijsttrekken. Ja. Gaat en, snel hè? Ja. ja. Maar ik heb uh, om te beginnen, ik moet zeggen dat ik heb van uh, de verkiezing van lijsttrekken van andere partijen heb ik meer vernomen dan van de verkiezing van de lijsttrekken van D66. Dat heb ik eigenlijk pas van gehoord toen er een persbericht uitkwam. Dat hebben jullie goed gedaan, denk ik. Maar hoe hebben jullie het gedaan? Nou, door gewoon uh, vertrouwen in elkaar uh, uit te spreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook in het proces... Uh, we hebben inderdaad ervoor gekozen om een zorgvuldige procedure uh, dit te laten doorlopen. En uh, het is alleen maar prettig te constateren dat, uh, dat iedere uh, D66er in, uh, in Zandvoort en Benveld uh, daar ook inderdaad positief op heeft gereageerd. Dus ja, ik vind politiek mag best in de arena zeg maar, een beetje heftig eraan toe gaan. Maar daarbuiten moeten we proberen voor uh, zorgvuldigheid en, en uh, enige, enigszins rust. Ik ja. denk dat, dat iedereen daar wel behoefte aan heeft. Ja. Dat, dat lukt niet iedereen. Maar hoe was, hoe was de procedure precies? Nou, het is een landelijke procedure. Dat betekent dat in feite elk uh, D66 lid uh, in uh, de afdeling zich kandidaat uh, kan stellen... En uh, vervolgens uh, uh, wordt dan getoetst of je aan een aantal belangrijke criteria voldoet. Je moet wat langer dan zes maanden lid zijn van de partij. Uh, nou, je moet even je ambities uh, op papier zetten. Uh, hoe jij uh, de toekomst uh, ziet als lijsttrekker. En uh, wat jouw nevenactiviteiten uh, zijn. Hè, Soms kan het ook uh, niet verstandig zijn om lijstelijk te zijn, terwijl je ook nog andere werkzaamheden buiten de partij uh, uh -huh. kreed. Uh, nou, daar wordt op getoetst. En vervolgens is er een, een, een stemming uh, digitaal waar de leden allemaal uh, uitnodiging voor krijgen om hun stem op die kandidaat of kandidaten te. Uit te brengen. En dan is, zoals donderdag, dan de uitslag bekend. En dan, ja, dan is het duidelijk wie uiteindelijk gekozen is. Dat maar tegelijkertijd dit... zijn op meerdere plekken dit soort verkiezingen gehouden. En het was niet uh, alleen in nou, Zandvoort. Nee, dat klopt. Alle afdelingen, zo ook in Haarlem. Hè, er waren vier kandidaten uh, die zich uh, ge gepresenteerd hadden. En daar is ook één uh, uiteindelijk uitgekozen. En dat is een heel democratisch proces eigenlijk. Ja. Ja, wat, wat me wel verbaasd is, is dat u de enige kandidaat was... Ja, nou ja, dat heb je wel eens. Dat je denkt van, nou goed, uh, het is leuk als er meerdere kandidaten zijn. Maar als blijkbaar iedereen uh, van mening is dat, dat ik een hele geschikte en goede kandidaat ben. Uh, ja, dan uh, zie je dus ook dat, uh, dat anderen denken van, nou prima, als hij de kar wil trekken. Uh, daar ben ik uh, heel blij mee. En uh, ik heb geen ambities om zelf uh, ook nog kandidaten te stellen. Maar dat is in andere afdelingen dus wel het geval. Zoals in Haarlem, er waren vier kandidaten. Ja. Ja, dat is verbaasde wel dat er niet nog iemand uh, kandidaat had gesteld. Maar goed, uh, het bevalt u zo goed in Zandvoort. Want dit betekent, als u gekozen wordt en u wordt dan weer wethouder, die kans is natuurlijk uh, aanwezig, dan zult u hier moeten ook. wonen. Jazeker, ja, nee, dat is duidelijk. Hè. Je, je, het is zo dat op het moment dat je dus uh, geïnstalleerd wordt. Als, uh, als raadslid, uh, uh, dat is dan zeg maar, nou ja, zeg maar, daags na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart, ja, dan word je geacht gewoon uh, ingeschreven te staan uh, en woonachtig te zijn in de gemeente uh, waar je in de gemeenteraad zit. En uh, dus uh, ga ik de komende tijd uh, op zoek naar een, een geschikte woonruimte om ervoor te zorgen dat ik altijd. Uh, Status woningen zijn er nog niet te veel hoor. Nee, nee, dus ik ga op tijd beginnen. Ja, ik zou opschieten. Maar ja. dat, dat, dat is een bijkomstig uh, voordeel voor u om te gaan verhuizen? Ja, nou, nee, dan, maar dat is natuurlijk wel iets. De consequenties, weet je, wat ja. die eraan verbonden zijn. Op een moment als je je kandidaat stelt, weet je uh, ja. dat de gemeente werd je verplicht om gewoon in de gemeente te wonen. Nou, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Nee, nou, dat betekent dat het u goed bevalt, is antwoord? Zeker, zeker, ja. Nou, nu gaan we dus uh, voor de komende periode, want uiteindelijk uh, zullen er meer kandidaten zijn die op de lijst komen. Hoe gaat dat uh, in zijn werking? Dat is ook in het najaar, dat is allemaal zo'n beetje vanuit het, het, het, het, het, zeg maar de landelijke organisatie van D66 zo geregeld... dat uh, in, in, waarschijnlijk in september uh, mensen zich kandidaat kunnen gaan stellen uh, om op de verkiezingslijst te komen. Nou, als lijsttrekker sta je dan in principe gewoon op de eerste plek. En dan kunnen andere uh, leden die uh, politiek actief willen worden, kunnen zich daarvoor uh, melden. Dan is er een, een lijstadviescommissie die gaat met de kandidaten in gesprek. Uh, en die gaat kijken van uh, nou, oké, okay, welke ambities heb je, welke ervaring breng je mee. En dan wordt er een, een voorstel van volgorde van de lijst uh, uh, aan de leden... Uh, beschikbaar gesteld En dan kunnen de leden van de afdeling Sandvoort-Bentveld uh, uh, ook nog uh, hun voorkeuren daarop uitspreken. Dus als de lijstadviescommissie zeg maar iemand op plek 2 zet, maar de leden vinden dat die eigenlijk op plek 3 zou moeten of andersom, uh, dan is daar nog ruimte voor. En dan uh, wordt uiteindelijk de lijst vastgesteld en is dat uh, de lijst zoals die ook dan uh, naar de kiesraad toe gaat. En wanneer is die lijst uh, gereed? Die zal, die zal waarschijnlijk in oktober, begin november uh, definitief gereed zijn. Dus dan komen we sowieso nog een keer terug bij D66. Ja, maar stel nou, in, de, in het onverhoopte geval dat ja. D66 volgend jaar geen deel meer uit kan maken van de coalitie, dat u dus ook geen wethouder kunt worden, ja. gaat u dan toch verhuizen om als lijst te trekken ja. Ja, nee, maar dat is, dat is wel de consequentie. Ja, je, je kan niet zeggen, ik ben lijsttrekker... maar als ik niet uh, wethouder word, dan doe ik niet meer mee. Dat, dat nou, is dat, weet ik dat, niet. Dat in het verleden gebeurde dat nog wel eens, dacht ik. Maar dit ja, lijkt dat, me zuiver. Nee, maar het, het is best mogelijk dat iemand inderdaad... alleen maar zijn ambities heeft om uh, alleen maar in wethouder te zijn... Uh, uiteraard heb ik die ambitie zelf ook, Ik uh, bevalt me prima. Ik, ja. zou, ik ben nog niet klaar met mijn werk in Zandvoort als wethouder. Dus ik hoop van ganse harte dat ik voldoende vertrouwen uh, heb gekweekt uh, tegen die tijd... om met partijen in gesprek te mogen om een coalitie te vormen. Maar mocht dat uiteindelijk niet lukken, ja, dan is de consequentie van dat je in de raad zit. Ja. Ja. Nou, het eerste punt heeft u in ieder geval gewonnen, want de verkiezing is geruisloos verlopen. Ja. En dat is natuurlijk sowieso heel goed in deze tijden... dat dat zo kan gebeuren. Maar nu, uh, nu ik het toch ja. aan de lijn heb... we hebben de komende week een aantal inspraakavonden. Ja. kunt u daarover vertellen? Want daar weet u ook alles van. Ja, ja klopt. Nou ja, het, het, het, het, we weten steeds meer over eh, wat eh, de organisatie van de Formule 1 eh, allemaal eh, betekent... Eh, voor niet alleen de deelnemers aan eh, Formule 1, maar ook natuurlijk de bezoekers. En ook niet veel meer duidelijk is over welke eh, gevolgen dat heeft voor de inwoners eh, van Zandvoort. Ik heb er vorige week al het een en ander over kunnen uh -huh. vertellen in de uitzending... over de afsluiting van het dorp, de bereikbaarheid, het parkeren eh, en, en daarover vinden uh, twee avonden de komende week op zes en op acht... Uh, uh, jullie informatieavond een digitaal uh, plaats om alle inwoners die vragen hebben over uh, wat betekent nou die afsluiting, betekent nou hoe kom ik aan een doorlaatbewijs? Hè? Als je van buiten komt en je wil naar je eigen huis in Zandvoort hoe kom ik daar dan? Uh, hoe krijg ik uh, een doorlaatbewijs in mijn bezit of uh, voor mijn uh, medewerkers die hier moeten werken? Nou, daar gaat de informatieavond over. Je kan kiezen uit ofwel dinsdagavond of donderdagavond. Je moet je daarvoor aanmelden. Het is niet zo dat je meteen kan inloggen, je moet uh -huh. echt even via de website van de gemeente eh, daar vind je een informatie en een link om je te kunnen aanmelden zodat de organisatie dat is de Dusk Rampie Zalen samen met zandvoort Beyond, hè, de, de stichting die uh -huh. de site events organiseert daar vind je dan de mogelijkheid om je aan te melden, zodat wij ook weten wie uh, en hoeveel mensen uh, uh, op dinsdag en of op donderdag uh, zich uh, hebben ingeschreven. Ja. En dan krijg je eigenlijk alle informatie, hoop ik tenminste, alle informatie die ja. mensen graag willen weten. En daar is het voor bedoeld. Ja, maar het is nadrukkelijk dus een informatieavond. Ja. Het is geen inspraakavond. Dus nee hoor, nee, nee. De voorstellen zijn klaar. Die ja. zijn niet meer ter discussie. Die worden nu uh, zeg maar gedeeld met de bewoners, als ze dat willen. Nou, dat laatste is niet helemaal het geval. Kijk, de Dus Grand Prix en uh, Site uh, de Sanford-Bion, die hebben hun evenementenvergunning aanvraag ingediend, een mobiliteitsplan ingediend. Die zijn nu allemaal getoetst en die van uh, Sanford-Bion worden nog getoetst op uh, veiligheid en allerlei andere zaken mm -hmm. die uh, daar belangrijk in zijn. Uh, de gemeente, wij als gemeente, zullen uh, ergens volgende week uh, de vergunningen gaan uh, goedkeuren en daarmee. Publiceren en dan is het altijd nog mogelijk voor mensen om daar bezwaar op in te dienen. Ja. Je kan altijd nog uh, zeggen: ik ben het hier niet mee eens, ja. ik vind het niet uh, goed. En dan is het de normale rechtsgang om daar bezwaar op in te dienen. En dan uh, dat is het gedurende de zes weken, uh, kan men dus inderdaad de stukken inzien ja. en uh, daarop reageren. Ja. Dus het is ook nog een klein beetje inspraak. Um, ja, maar niet, niet, ja. niet op de, de dinsdag. Het nee. is puur informatie. Ja. Ja. Nee, okay. Nou heb ik volgende week uitgenodigd... ...Sander ten Bosch van de dus, uh, Beyond. Ja. In ja. de hoop dat hij ons wat meer kan vertellen... ...over de festiviteiten die gaan plaatsvinden. Hij ja. is zelf is uh, een weekendje op vakantie. Maar volgende week zou hij ons te woord staan. Dus we zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, nogmaals. Had... Gefeliciteerd. Of had jij nog een vraag, Johannes? ja, Gert, ik wilde toch nog even inbreken. want <laughs> Ik zit al de hele tijd met een vraag. Ik vond het prima... Uh, nog even teruggekomen op dat uh, lijsttrekkerschap, uh, ja. het is natuurlijk een uh, roerige tijd uh, de, als u verantwoordelijk wethouder uh, en ja. u krijgt ook regelmatig natuurlijk uh, de kritiek over zich heen van de gemeenteraad. Hoe gaat u de campagne in als ja, nu voorman van D66 waar dat eerst natuurlijk wethouder was? Ja, nou, dat is iets waar we natuurlijk ook gewend, ook binnen de afdeling met elkaar in gesprek gaan en, en dat crisisprogramma we gaan uh, opschrijven. Maar ik ben, een, uh, zoals jullie hopelijk mij hebben leren kennen, een zeer positief ingestelde uh, persoon. Dus ik vind dat we met grote positiviteit uh, de campagne in moeten gaan uh, en dat houdt in. Uh, dat wij gewoon op basis van uh, feiten uh, plannen uitwerken... en uh, um, politieke uh, spelletjes of uh, mensen uh, op een bepaalde manier in, in een hoek duwen. Dat is niet uh, mijn stijl, daar hou ik niet van. Dus ik zal vooral vanuit een, een, een nuchtere politieke en positieve uh, invulling uh, de, de campagne ingaan. Nou, We komen in uh, september of oktober uh, ongetwijfeld uh, uitgebreid uh, bij uh, u terug... Om te vragen wat de verdere plannen zijn en hoe de kandidatenlijst eruit ziet. Ja. Tot zover, nogmaals gefeliciteerd met deze flitscarrière en uh, prettige <laughs> vakantie. Dank u en vooral, uh, nou ja, u. heel veel uh, succes en sterkte bij de kandidatenlijst en bij het schrijven van het programma. Fijn, bedankt. Oké, okay, tot horens. Tot gauw. Oké, okay, dat was uh, wethouder Raymond vanavond, de nieuwe lijsttrekker van D66 Zandvoort. Uh, we gaan dit programma richting de afronding. En dat doen we eerst natuurlijk met de agenda. Die sinds enige weken weer is teruggekeerd. Want er is weer wat te doen in Zandvoort. Het mag allemaal weer. Uh, zo ook, je hoorde Erik Weijers al. De Race Classics op circuit Zandvoort. In het weekend van 16 tot 18 juli. Zonder, zullen onder andere de klassen uh, aan de start verschijnen. Van de Tourenwagen Classics. En met de oude DTM-auto's en nog veel meer. Dat allemaal na te lezen op de website van het circuit. Maar ook dit weekend is er al iets te doen in Zandvoort, namelijk het Krijtfestival. Het wordt een kleurrijk geheel op het Badhuisplein. Vandaag en morgen van 11 tot 5. Uh, expositie Oda aan het Landschap in het Zandvoortmuseum nog tot 15 augustus te zien. En de wethouder refereerde er net al even aan een informatieavond. Die is er ook over Bad Zandvoort, Ja, het Watertorenplein. Komt u toch nog een keer voorbij in het ZFM-uitzending. Het kan ook niet anders. Uh, 8 juli om 8 uur een informatieavond voor uh, geïnteresseerden... waar de architecten en zo uh, de, de verdere toelichting geven aan hun plannen. Aanmelden kan via www.badzandvoort.nl. Er is zelfs een speciale website voor, dus dat moet helemaal goed komen. Even kijken, dan heeft natuurlijk ook altijd Pluspunt en de Blauwe Tram nog regelmatig wat te doen. Uh, zij blijven ook altijd bezig en de activiteiten kunnen weer langzaam terug naar normaal. Uh, we gaan bedanken of deze uitzending is nog als herhaling te beluisteren op maandag tussen tien en twaalf. En interviews van Goedemorgen Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.zfmzandvoort.nl. Gert, ik wil jou bedanken voor de redactie en ook de presentatie vandaag. Ja, Jelmer maar jij ook voor de medepresentatie en ook het inleveren van de diverse items. Ja, Dat heb je ook al bijgedragen. Altijd uh, met veel plezier. Okay. En Cor, uh, onverstoorbaar achter de techniek, ook vandaag weer. En natuurlijk ook verantwoordelijk voor de muziekredactie. Je kunt na dit uur luisteren naar een uitzending uh, met muziek. En daarna nog Mario uit Zandvoort. En dan hebben we Zandvoort op zaterdag met Rob Harms en Albert Jan Vos. En morgenochtend begin je natuurlijk lekker rustig met ZFM Jazz... Volgens altijd en overal via de ZFM-app en www.zfmantwoord.nl. Goedemorgen Zandvoort is er volgende week weer. Dit was hem van zaterdag 3 juli. En dan gaan we nu nog even naar muziek. Nana nee na van Vaya Condios. Nou dat kon soepeler. Tot volgende week. <laughs> Na na na, na na In my high heel shoes and fancy fads, <laughs> I ran down the stairs. held me a cab, going na na na, na na na, na na na, oh na na na na na na.